Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. lekker uit en zie je In Circa Standfort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circa Standort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus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 Wow! fine, Wild Fine, Wild Fine, Wild Fine Shopping at the mall, looking for some gear to buy.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 Say what? Yo, let me was begin. Leuk om deze single weer eens terug te horen op de radio, joh. De Toon Loke en de Waalving. FM voor Zandvoort en de regio. En het is 9 over 3. Welkom bij uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. En ik houd het kort, luisteraars, want we gaan zo meteen weer schakelen... naar Veteranen 1 tegen Veteranen 2. En dan heb ik het over de derby op S van SV Zandvoort. En dan gaan we zo naar de volgende plaats schakelen met uh, Gerard Koper... die daar voor ons al aanwezig is en ons verliet... voor de klok van 3 uur bij een brilstand. Half vier de evenementenagenda uh, tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort... En natuurlijk veel muziek. Hier is Mr. Props en Waves. En zo duidelijk dus de Derby. Veteranen 1 tegen Veteranen 2.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 Met een mooie single, hè? Je hoorde Mister Props op de Zomvoorts Radio met de single Waves. Ja, voor het slot van de eerste helft van de derby vandaag tussen Veteranen 1 en 2... gaan we weer over naar Gerard Pierik, die daar ter plek is. Gerard, Albert-Jan en ik net een discussie. We hebben geen idee wie er in Veteranen 1 en wie er in Veteranen 2 speelt. Kan jij even de 22 spelers die op dit moment op het veld staan voor ons opnoemen? Ik moet ik... Dat weet jij toch wel, of niet? Ik, ik, moet, ik moet nu al lachen. <laughs> uh, ik heb geen idee wie nee. in, in sowieso in twee spelen. Eén uh, ja, dat zit Rob Smit, uh, Tuur Paap, uh, uh, Harry Harry Baas. Uh, uh, ja, ja, noem maar nog maar een paar van die, van die oude knakkers op. Maar hoe staat het? Hoe gaat het? Uh, even iets, iets melden van, uh, ik prak net een, een speler van team 2. Hij zegt, uh, wat spelen wij goed vandaag? Wat spelen wij goed? We spelen anders nooit zo goed. Het is wel leuk om te te horen van team 2. Dus ja, maar ze zijn natuurlijk en, inderdaad... enorm fanatiek, uh, Gerard. Hè? Ze ja, spelen ja, ja, tegen ja, de veteranen 1 is... en dat willen ze natuurlijk gaan winnen. Ja, ja, het is... ja klopt inderdaad. Ja, net al een kleine uh, rustige vechtpartij bijna tussen uh, 1 en 2. Oh, twee spelers van 1 en van 2. Dus dat, is, dat gaat, gaat er fanatiek oh. toe, moet ik zeggen. Ja. Oké, okay, en hoe is het met de, de, de kansen, zeg maar? Veteranen 2 is het een sterkere de sterkere team. Die gaan, nu gaan ze echt over de team 1 is op het ogenblik uh, echt al een minuut of tien sterker. Veel sterker zelfs, maar ze kunnen niet scoren. Uh, het is, ja, dat is een probleem bij, bij hen natuurlijk. Ja, en daar gaat het om, hè? He? Er moet wel gescoord worden natuurlijk. Je om, daar gaat het spelletje om, hè? Daar gaat het spelletje om, inderdaad. Ja. Dat bedoel ik, het zal toch geen 0-0 gaan worden, hè? Zo'n nou, zo nee. saaie wedstrijd. Dat willen we helemaal niet. Nee, natuurlijk En nee, nogmaals, het is jammer dat ze niet op uh, veld 1 spelen. Dus ik ben verplicht om de tweede helft straks ook buiten te blijven. Want meestal is de tweede helft zin binnen gezellig natuurlijk. Hè. Ja, ik vind, het, ik vind uh, dat de volgende keer moeten ze dat gewoon eisen. Op het hoofdveld. Terwijl ja. het is toch een echte klassieker? Ja, klopt inderdaad. Best, maar ja, nogmaals, ze willen dat niet. Omdat de bijvelden, die zijn uh, een metertje of drie, vier A, vier korter. Oh, nou begrijp ik hem. <laughs> als één is ja aan de maximum mate, dus dan ja, dan moeten ze iets meer lopen. Nee, dat trekken de heren niet meer. Nee, nee, nee, nee. Ze, en ze mogen het ze mogen wel doorwisselen steeds, dus dan gaat de speler uit, speler in, En uh, bij alle tweede partijen. Dus uh, Jongen, jongen, jonge. team 2 weer. Nou, die gaat weer ruim, ruim naast. huis. Dus, uh, nee, het is, uh, het is even een beetje een, uh, ja, een saai bolletje nu. Nou, is... ik zou zeggen, ga genieten van het kwartiertje rust wat je zo meteen hebt. Is goed. En dan bellen we je om uh, kwart voor vier. Bellen we je even weer voor een, uh, ja, een live update, heet dat met een duur woord. <laughs> is goed. Oké, okay, tot straks, uh, Gerard. En, uh, oh, tot straks. Voor zover, bedankt. Dankjewel, Gerard, ja, okay. en heel veel plezier daarin. Het zal wel lukken. Dat dacht ik ook. Straks spreken we weer. En uh, door met de muziek nu. Ja, trouwens, het gaat uh, natuurlijk... De, de heren van Veteranen 1 en 2 gaat het alleen maar om de coolbox. Hè? Ja, de, de beroemde coolbox die altijd gevuld is. Ja. Maar ja, dan moeten ze straks nog eerst drie kwartier spelen... en dan mag die Coolbox eindelijk open. We gaan het voor je in de gaten houden bij Zandvoort op zaterdag. Heel veel mooie muziek onderweg en zo dadelijk om half vier... de evenementagene. Een van die mooie platen die we voor je hebben... is deze van Dayton, The Sound of Music. een single van een jaartje geleden. Ja, ze zijn weer helemaal teruggekomen, hè? die oude knarren. En ditmaal met uh, That's Why God Made the Radio. Zes minuten voor half vier staat eigenlijk om half vier de evenementagenda, maar nu gaan we het eerst hebben over de start van de kinderkunstlijn, want dat staat geheel in het teken van het circuit, als ik het goed heb, Albert-Jan. Ja, dat klopt, want onlangs is de kinderkunstlijn weer van start gegaan en de leerlingen van groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen gaan onder leiding van de Zandvoortse kunstenaressen Hille Jansen en Marianne Rebel in nauwe samenwerking met enkele vrijwilligers er weer voor zorgen dat Zandvoort volkomt te hangen met kinderkunst. Het thema voor deze editie is circuit. Dat circuitpark Zandvoort in de belangstelling staat is niet zo verwonderlijk. Het Zandvoortse Duinencircuit bestaat dit jaar alweer 65 jaar. U hoort het goed. En dat gegeven is aangegrepen om de kinderen creatief bezig te laten zijn. Iedereen mag zijn eigen ding maken als het maar raakvlakken met het circuit heeft. De opening wordt ook heel spectaculair. Die gaat namelijk op het circuitpark zelf plaatsvinden... waar een aantal zeer spectaculaire projecten afgewerkt zullen gaan worden. Ook zal de route vanaf het station naar het circuit volkomen te hangen... met de werken van de kinderen die op plastic zullen worden afgedrukt, vertelt Janssen. Het duurt nog even, maar op 17 april gaat het allemaal gebeuren... Nou, uh, ik woon aan de Van Spijkstraat, dus dat is ook richting circuit. Dus ik zou zeggen, uh, uh, Marianne, geef, uh, geef maar op. Ik hang het wel voor het raam. Geen probleem. Ik ben heel benieuwd. Een beetje omhoog kijken en dan zie je het. Ja, dan zie je het. Klopt. Ah, Oké, okay. zo ik dus even met agenda bij CFM. Maar eerst die uh, lekkere lange uitvoering van de single van The Golden Earring. Hier is Radar Love. The wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a half past four, and I'm shifting gear. That I love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 De muziek waar wij van uh, CFM werkelijk geno nooit genoeg van krijgen. Dat is uh, deze van de Golden Earring. Je hoorde de Radar Love. En daarmee is het 1 uh, minuut over half vier geworden. We gaan eens even kijken welke evenementen er de komende dagen allemaal gaan plaatsvinden. Het woord is aan mijn uh, zeer gewaardeerde collega Albert Jansen. <laughs> Go ahead. Daar gaan we, luisteraars. Nou, Het kan bijna geen Zandvoorter zijn ontgaan die van muziek houdt. Vanavond is het een groot feest, want dan bestaan namelijk de Beach Pop Singers 10 jaar. En dit jubileumconcert wordt uh, uh, gehouden in de Krocht. En wel vanavond, vanaf 8 uur. Kaarten A5 euro zijn verkrijgbaar bij de Bruna, alle koorleden en uiteraard ook aan de deur. Dus muziekliefhebbers van Zandvoort genieten van de Beach Pop Singers 10 jaar. In het jubileumconcert in de krocht en dat begint om 8 uur. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij de Bruna en alle koorleden en wellicht ook aan de deur. Dan gaan we, uh, dat is om 15 november, is dat erg begonnen en dat door, door, loopt door tot 8 december. Spaanse tapasweken, de, fame, de bekende tapasweken in Café Koper. Want uh, Freddy duikt weer drie weken in de keuken in... en kookt dagelijks de Spaanse sterren van de hemel... geïnspireerd door alle windstreken. Van het Iberische schiereiland. maakt hij een mooie tapaslijst... van oude toppers en nieuwe kanshebbers. Ook zijn er weer diverse speciale geselecteerde open wijnen... uit Spaanstalige gebieden. Dus proef en geniet. Buen Provecho, wat wil zeggen uh, eet smakelijk. Reserveren is aanbevolen, want vol is vol. En dan hebben we het allemaal uh, over Café Koper. Meer informatie over de tapasweken kunt u vinden op www.cafekoper.nl, www.cafékoper.nl En kinderen en ouders en familieleden, opa's en oma's en alles. Morgen is het zover. Want dan komt namelijk Sinterklaas in Zandvoort, zoals al gezegd in het eerste uur. En wel op het strand, ter hoogte van de rotonde. U bent van harte welkom, want om 12, rond de klok van 12 uur, wordt u daar verwacht. En natuurlijk, zie je, gins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt uh, morgen zijn intocht in Zandvoort aan zee. Om 12 uur komt de goedheiligman man met zijn Pieten op het strand van Zandvoort ter, aan zee. Ter hoogte van de rotonde. <lacht> Jutters Museum. Wat een heerlijk fillertje is dit uh, Rob. Je, je, je verbaast me weer. Ja, luisteraars er zit hier nog muziekje eronder. En dat brengt een termijn natuurlijk helemaal van me apropos. Uh, nadat de, uh, uh, Sint aangekomen is op het strand, gaat hij te paard door de Kerkstraat naar het Raadhuis. Waar de burgemeester, ja, u hoort het goed, de burgemeester, hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. Onder leiding van onze koorknaap Pieter Jouwstra. Die nu nog druk aan het studeren is om alle teksten goed uit zijn hoofd te leren.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 Uh, morgen massaal naar het strand. En ZFM zal in een extra bulletin live verslag doen van de aankomst van Sinterklaas. Tussen 12 en 2 uur. Onze verslaggevers Pascal en Thomas zullen daar met onze nieuwe wandelzender achter de présence geven. En Mark Otten zal een en ander vanuit de studio coördineren. Dus mocht u om welke reden dan verhinderd zijn, morgen 12 uur ZFM uw lokale zender aanzetten. Want dan hoeft u niet te missen van dit geweldige feest. Uh, verder is er natuurlijk morgen ook nog een Kerkpleinconcert en het symfonieorkest uit Haarlem. En dat speelt zich af in de Protestantse Kerk, Poststraat 1. De entree bedraagt 15 euro. En het concert begint om 3 uur. Stichting Classic Concerts presenteert het symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devens. Een half uur voor aanvang van het concert is de, is de kerk open. Dus morgen uh, om 3 uur begint het concert. Half drie bent u van harte welkom. Het Kerkpleinconcert, het symfonieorkest en Haarlem. Uh, meer informatie kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. Dan gaan we naar 24 november, de tijd vliegt. Mega-jaarmarkt, wederom in het centrum van Zandvoort aan Zee. Uiteraard is de entree gratis en het begint morgen om 10 uur en loopt door tot 6 uur. En uh, jaarlijks worden er drie mega-jaarmarkten georganiseerd, waarmee meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Dit jaar werd dan ook op 10 augustus zo'n avondmarkt georganiseerd. Maar goed, zondag 24 november, jaarmarkt in het centrum van Zandvoort. Van morgens 10 tot avond 6. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl En dan ook nog even uh, aandacht graag voor het Stampottenconcert. En dat is de 23 november. Zandvoorts Vrouwenkoor in het koor de Seniorenvereniging Zandvoort voor Anker. En dat speelt zich allemaal af in de theater De Krocht. En het begint om half drie smiddags. 23 november. Stampelten concert. Zandvoorts vrouwenkoor en het koor van de seniorenvereniging Zandvoort. En dat begint smiddags om half drie. Uh, de feestmarkt heb ik het al over gehad op de 24ste. En dan hebben we ook nog de 24 e uh, Sinterklaas en het grote feest. En dat speelt zich allemaal af in Beach Factory Center Park. Dat is middags van 2 tot 4. Meer informatie volgt in onze volgende uitzendingen. Ik zou zeggen, tot zover. Ja, kortom, weer voldoende te doen. Dus de komende dagen hier in Zonvoort. Wil je de evenementen nalezen? Ga je naar www.cfmsonvoort.nl. Of kijk ook eens op cfm tv kanaal 40 digitaal. En kijk je analoog, dan ga je naar kanaal 5 en tot zover en door met de muziek op de zaterdagmiddag hier is de live versie van Shirley Bessie en this is my life funny how a lonely day to make a person say Say what good is mine?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 Van de single van Shirley Bessie en This Is My Life. Ja, CFM is goed bezig. Want de finieljaren gaat weer met de eindjaarstop komen. Vanaf aankomende woensdag, Albert jan als ik het goed heb. Ja, klopt, luisteraars. Ons programma CFM: de finieljaren. Wat elke woensdagmiddag van tussen 2 en 4. Uh, uw eter of uw radio uitknalt. Dat is dus het programma wat Ruud Janssen, onze collega, presenteert. En die, die draait alleen maar vanaf vinyl. Nou, vanuit die lijst uh, is een, uh, er is een lijst uh, van gemaakt... van alle platen die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd. En daar kunt u dus op gaan stemmen vanaf aanstaande woensdag kan dat. Voor meer informatie verwijs ik u even naar de uh, Facebookpagina... Facebook ZFM. De vinyljaren. Daar staat de complete lijst van alle LP's. En daar vindt u uiteraard ook Shirley Bessie op terug. maar nog vele, vele andere vinylartiesten. U kunt uw keuze dan uh, duidelijk maken. En, uh, eind december. En dan heb ik het even hier staan. Even wanneer was dat ook alweer. Nou, ik kan het even zo gauw niet vinden. Maar dan in uh, december dan op een gegeven moment... Aan, afhankelijk van uw stemgedrag worden de, de beste 20 uh, LP's eruit gekozen. En dan gaan we in een extra lange uitzending, uh, Ruud en consorten, op een woensdagmiddag tussen 2 en 5, daar de top 20 van draaien. Dus liefhebbers van de vinyl, verzuim niet te stemmen uh, vanaf aanstaande woensdag op de lijst. Kijk voor, me, kijk voor de lijst even op Facebook, de Vinieljaren ZFM. En dan kunt u uw keuze vanaf aanstaande woensdag kenbaar gaan maken. Vandaar, Shirley Bestie staat er ook tussen, maar nog vele, vele andere artiesten. Dus ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. Nee, laat je stem horen en stem op de platen van de Vinieljaren. En ik hoop dat de remix van afgelopen woensdag er ook bij zit. Lijkt me leuk. Jan, jij bent uh, vinyljarenkinner. Zou deze plaat ook uh, bij de vinyljaren terechtkomen ik, in ik de weet, top? Ik weet niet of dit, dit jaar die, uh, of Kate Bush erin staat. Ik weet het eigenlijk niet. Mm, wel lekker hoor. Maar goed, dan, dan, dan kunnen de mensen zelf uh, na aanstaande woensdag... kunnen ze op die lijst kijken of ze er wel of niet op staat. Je hoorde de single van Kate Bush en de Watering Heights. Gerard Koper die volgt vanmiddag de derby tegen Veteranen 1 en Veteranen 2. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de tweede helft gestart is... en of er inmiddels gescoord is, Gerard. Nou, het is een, een troosteloze, zielige uh, ja, wedstrijd eigenlijk. Er wordt alleen maar gemopperd en gemopperd. En. Ze uh, zijn zelfs al uh, vijf minuten langer. Hebben ze pauze gehad, de oudjes? Dus oh ja, ja hadden ze nodig. Zit. Hadden ze nodig, natuurlijk, hè? Vijf minuten extra. Ja, ik denk het haast wel. Ik denk het wel. Nee, er worden wel, uh, wel meer uh, kansen gecreëerd, moet ik zeggen. Dat wel van, van beide kanten. Uh, zelfs op team 1 had eigenlijk al 1-0 voor moeten staan. Die stond alleen voor de keeper. Uh, maar even goed nog uh, dik te schieten. Dus. Uh, nee, ze lopen, nog maar, ze lopen alleen maar mopperen op elkaar, en uh, van beide partijen, moet ik zeggen. En uh, ja, het is, uh, ja, het is een beetje een troostloze wedstrijd, moet ik je... zeggen. Ja, je zou, je zou bijna denken dat ze het op een akkoordje hebben gegooid uh, vandaag, ja, van het blijft nou, gewoon 0-0 nee, maar, maar jij zegt toch uh, dat het er wel fel aan toe gaat, hè, als ze gaan mopperen op ja, elkaar, elkaar en zo. Je... Ja, ik moet zeggen, het gaat er heel veel aan toe, moet ik zeggen. Want uh, ja, ze, nee, ze geven het niet cadeau samen. Het is niet op een akkoordje gegooid van we gaan ermee drinken uh, samen. Nee, dat gaat echt wel, uh, gaat hard. Ja, gaat echt hard. Oké, okay, maar gaat het ook nog uh, ergens om of is het gewoon een uh, vriendschappelijke nee. derby? Nou, het is geen vriendschappelijk. Het is niet vriendschappelijk, het is vriendschappelijk nee. nee. Ah, vriend. Het zit in competitiebeband, maar er, zit geen, uh, nee, er, zit, er is geen tonnetje bier op, uh, gezet. nee. Dat niet. Team 2 doet dat niet. Uh, niet. Oké, okay, nee, dat begrijp ik. Daar zitten ook waarschijnlijk iets mindere drinkers bij, denk ik. Nou, Gerard, dat uh, dat jij, jij, jij zit nog eventjes uh, lekker bij de wedstrijd... en uh, we komen straks uh, weer uh, bij je terug. En mocht er gescoord worden, dan hoor we het ook graag even van je. Ja, maar mag ik uh, via deze weg even iemand te groeten doen. Nou, nou voor, ja, gaan ja. Gaan blijven, ja. Weet Verras ons, Gezindheid ja, is voor Verraan jou. <laughs> nee, ik, wil, ik wil via deze weg mijn, uh, mijn lieve vriendin uh, hier bij de groeten doen. Ik en, heb de tranen in de ogen staan. En je ik, hebt je tranen in de ogen ik, staan? Ik ben nou, helemaal uh, ontroerd nu. Ik, ik mag er ook niet via deze weg een dikke kus geven. En ik hoop dat je een, een leuk plaatje voor de eruit straks. Oké, okay, nou, jullie krijgen in ieder geval de uh, night of your life de night. <laughs> Komt-ie. Zit, zit goed in elkaar. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Op de zaterdagmiddag bij CFM. joh de Dionne Warwick en Friends. And that's what friends are for. Het is uh, drie minuten voor vier uur geworden. Zo dadelijk uh, nog één plaatje. En dan krijgen we even het nieuws en weer. En dan zijn we na vieren nog één uur lang bij je terug. Ja, en om ja. kwart over vier. Sorry dat ik even door, Ja. Dan mogen we rechtstreeks schakelen met de hoofdpiet. Hoofdpiet, oh. Want dan zijn de, alle activiteiten in Groningen. zijn dan achter de rug. En dan heeft hij even rust. En dan, uh, dan mogen we hem bellen. Kijk hoe het gaat met de voorbereidingen voor morgen. Voor de standvoort. Juist. Wij zijn heel benieuwd. We hebben er nog eentje te gaan. Die draai speciaal voor Jos en Marie. Laat me horen. Tot zometeen. Doei! Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and carriage. This I tell you, bro.